Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. CDA-leider Buma wil dat het kabinet 50 miljoen extra uittrekt voor de veiligheidsdiensten. Hij vindt het verkeerd dat er op de diensten wordt bezuinigd... nu er steeds meer jihadgangers en ISIS-sympathisanten zijn. Die vormen een grote bedreiging voor de samenleving, zei Buma op Radio 1. Hij wil ook meer mogelijkheden om geradicaliseerde jongeren strafrechtelijk aan te pakken. Indianen hebben in ontoegankelijk gebied in Panama resten gevonden... die mogelijk van de twee vermiste Nederlandse vrouwen zijn. Het zijn schoenen en botresten. Ze lagen niet ver van de plek waar eerder een rugzak met spullen werd gevonden. De vondsten zijn naar een laboratorium gebracht voor DNA-onderzoek. Voor het eerst sinds de Tweede Wereldoorlog... zijn er meer dan 50 miljoen mensen op de vlucht. Dat heeft de UNHCR, de VN-vluchtelingenorganisatie, bekendgemaakt... ter gelegenheid van Vluchtelingendag... De laatste twee jaar zijn er 6 miljoen vluchtelingen bijgekomen. Het zijn er nu ruim 51 miljoen. Oorzaak is vooral de oorlog in Syrië. Ook in Afrikaanse landen als Zuid-Soedan en de Centraal-Afrikaanse Republiek... waren veel mensen op de vlucht. Een zeilkamp in Friesland voor 1800 kinderen gaat deze zomer toch door... ondanks het faillissement van zeilscholen.nl. Deze aanbieder van zeilvakanties, de grootste in Nederland, ging dinsdag failliet... De zeilvakanties van de gedupeerde kinderen worden nu betaald... door onder meer de provincie Friesland en de zeilscholenbranche. Het Mauritshuis in Den Haag is vandaag weer opengegaan... na een renovatie van twee jaar. De komende dagen mogen alleen journalisten naar binnen... over een week gaan de deuren open voor het publiek. Het museum is door de renovatie twee keer zo groot geworden. In het Mauritshuis hangen onder meer werken van Rembrandt... en topstukken als het meisje met de parel van Vermeer... en het puttertje van Fabricius. Het weer, soms wat motregen, maar op de meeste plaatsen droog... vooral in het westen en zuiden zon. Het wordt 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Short. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat. U wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs. Autobedrijf Carimo biedt u veel kwaliteit voor een lage prijs.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 We hebben geweldige acties. Nu het hele jaar gratis glazen. Komt u bij ons kijken? Slingeroptiek kunt u vinden in de Grote Krocht in Zandvoort. Na ruim 40 jaar weet Heintje precies wat uw slaapkamer nodig heeft. Van complete bedden, boxsprings, matrassen tot bedtextiel. Heintje Dekbed in Amsterdam en Zandvoort. De winkel in Zandvoort is ook iedere zondag open. Kijk alvast op heintjedekbed.nl Dit is Jolande van der Velde van de ANWB. In de Randstad staat er file op de A1 Amsterdam richting Amersfoort... tussen Knopendiemen en Muiderslot 2 kilometer. En op de A9 ook maar Amstelveen tussen Alfred Haarlem-Zuid en Badhoefdorp 2 kilometer. Tot zover zo de verkeersinformatie. Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah. is zin in ZFM. ZFM. Met nu de herhaling van ZFM Jazz. bij het Tweede Uur van CFM Jazz. Mijn naam is Aukel Beuving en de Tweede Uur start ik altijd met Harlem Nocturne. En deze keer van Earl Hagen. Eigenlijk ook weer een Amerikaanse componist die heel veel filmmuziek gemaakt heeft. En ik vind het altijd leuk. Ik geloof dat er wel 80 versies uitvoeringen zijn van Harlem Nocturne. En ik draai iedere keer een andere. Dus ze komen allemaal voorbij in de loop der tijd. Het gaat alleen langzaam, want we zijn slechts één keer in de maand aan de beurt. Dus u kan uitrekenen hoe je al 80 versies gehoord heeft. Uh, daar zat een mooi gitaartje in en over gitaar gesproken dan kom ik denk ik ook direct aan Joyce Cooling, Joyce Cooling een, een jazzgitariste heel bekend in uh, Amerika en de omgeving zou ik zeggen heeft ook op vele prijzen gewonnen heeft opgetreden met uh, bekende jongens Joe Henderson, Stan Getz, Mark Murphy, nou Charlie Bird, nou noem ze allemaal maar op en zij heeft een leuke CD gemaakt, meerdere CDs, deze CD komt uit uh, 2004 Girls Got to Play, Toast and Jam op de zondagochtend Toast and Jam, wat wil je meer, James? De, uh, sorry, Joy Schooling. Toast en jam. Ja, dat heb je voor, bij het ontbijt natuurlijk. Toast en jam, koffie, misschien een eitje erbij. Dus dat is best lekker. Maar het is eigenlijk al koffie, dus wie weet komt er wel wat anders bij. Tijd voor een echte jazz-icoon weer. En dan hebben we het natuurlijk over Kenny Dorham. En van de CD: uh, Kenny, The Arrival of Kenny Dorham, het nummer <coughs> Stella. Stella bij Starlight. Stella bij Starlight, Kenny Dorham. Uh, mooie muziek. Uh, tijd voor iets Nederlands. Uh, ik heb al een tijd nog, uh, het hele uur nog niets van Nederlandse muzikanten laten horen. Dus laat ik dan maar kiezen voor uh, Wouter Hamel in Giovanga, As Long As We Are In Love. Een tijd geleden was dat eigenlijk wel een hitje. Leuke muziek. The morning To the van uh, Wouter Hamel en Giovanca. En dan, uh, ja, als we dan toch bij Vokaal zijn aanbeland, dan een paar vocale nummers. Uh, Mel Tormee, Paul N.K. En met deze laatste zal ik beginnen. Van, uh, die heeft ooit een geweldige cd gemaakt. Rock Swings 2005. Met allerlei popnummers. En uh, ja, de, uh, het is een geweldig geproduceerde cd. Ontzettend mooie klanken. En het nummer Hello. Allemaal kennen we dat wel van Line Auditie. Weet hij op een uitstekende wijze te vertolken. Paul Even kijken, Paul Ingaya. I can see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 To let you know Cause I wonder Where you are And I wonder What you do Are you Somewhere feeling lonely Or is Someone loving you Tell me How to win your me start by saying that I love CD is hier de moeite waard. Dit is de lange, hete zomer van ZFM. ZFM's antwoord. ZFM's antwoord. ZFM zal vol zijn. 106.9 FM. Just in time. You found me just in time. Before you came My time was running low I was lost The losing dice were tossed My bridges all were crossed Nowhere to go Now you're here And now I know just where I'm going No more doubt, no fear I'm on my way Cause love came just in time You found me just in time And changed my lonely life That lovely day Just in time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 in time You found me just in time And changed my lonely Mel ermee, uh, uh, mooi nummer. Just in Time van de CD Swing, Schubert Alley. Een CD uit 1960. En ja, een, ook een hele mooie CD is dat. Prachtige nummers. Leuk om te luisteren naar de verschillende paalinka. Mel ermee, Krooners van het eerste uur. En mooie muziek gemaakt. Een tijd voor het, toch een ander stukje muziek. Uh, het nummer Afro Blue. Bekend nummer. Ooit gecomponeerd door Mongo Santa Maria En in de uitvoeringen van. Uh, die, uh, die Bridgewater uh, bekend geworden. En uh, ja, het is een heel bijzonder nummer. Maar ik heb deze keer gekozen voor, door de vertolking van een Nederlandse band, Jungle by Night. Regelmatig te zien geweest in de, de wereld draait door. Ik heb ze laatst nog gezien optreden. En dat moet ik wel zeggen, dat was uh, uiterst uh, leuk. Uh, meer jazz in Hoofddorp speelden zo'n kwart over zeven s'avonds op het plein. Het plein was toch volkomen leeg. De band ging optreden. En ik moet zeggen, ze speelden vanaf kwart over zeven tot half negen. En half negen stond het plein helemaal afgeladen. En de hele menigte stond te, te jumpen. Een zeer toffe band met het nummer Afro Blue. Mooie muziek, Afro Blue. de ja, bekendste uitvoering is natuurlijk van John Coltrane... maar dan dacht ik dat nummer wel 20, 30 minuten duurde. Dus deze uitvoering is ook meer dan de moeite waard. En als u deze band in de buurt ziet... ga u zeker kijken en luisteren, want het is een feest om te zien. En een is om mee te maken, Jungle By Night... Ja, dan zijn we toe aan weer een ander stukje muziek. En een zangeres heb ik gekozen deze keer. Ja, er zit veel vocalen in vandaag, maar toch over het algemeen wat rustige muziek. Imelda mee En die, uh, ja, die is onder andere bij Jules Holland geweest. BBC TV programma met muziek. En maakt mo mooie muziek ook. Jazz, een beetje jazz, een beetje singer-songwriter. Maar dit nummer Big Bad Handsome Man van de cd Love Tattoo 2008 is ook een grappig mooi nummer. Luister naar Imelda May. Een beetje natuurlijk die stijl op uh, Billy Holiday. Maar Carol, uh, Carol Emerald het lijkt er ook wel op. Uh, het is een Ierse zangeres. En uh, misschien gaan we wel veel meer van haar horen. Mooie stem. Bijzonder geluid. Fijn om op zondagochtend te draaien, toch? Ja, dan tijd voor een uh, saxofonist. James Moody. Uh, ja, mooie muziek. Geboren in Savannah. En uh, gefascineerd geraakt door de saxofoon. Die hij hoorde van de band van Count Basie. En uh, hij besloot zich in drie, ne, 1943 aan te melden voor het leger... en speelde in zijn diensttijd regelmatig op verschillende basissen. Point nummer in de wee Small Hours of the Morning. ook. Leuk op de zondagochtend. Echte zondagochtend klanken. Dan nu tijd voor Robin McKell Make someone happy, gezongen door Robin McHale... een zangeres die onlangs cd uitbracht, The Heart of Memphis 2014... waar ook hele mooie nummers op staan. Uh, prachtige zangeres. Er staan ook veel filmpjes van op YouTube. Robin McHale, kijk eens, want het is zeker leuk en de, de, de moeite waard. Ja, gisteren las ik op uh, teletext dat Jimmy Scott... 88-jarige leeftijd overleden was. Jimmy Scott dacht, ik moet toch eens even luisteren... wat voor muziek dat is. En toen herkende ik het wel, want het is die, die, die man... met die beetje uh, hoge, uh, jonge stem klinkt het als het ware. Een beetje kinderlijke stem. Nou, dat schijnt te komen dat hij een of andere ziekte had... waardoor zijn groei achterbleef en ook zijn uh, een hoge stem kreeg. Hij werd niet groter dan 1,50 meter... en uh, kreeg nooit de baard in zijn keel. Pas op zijn 37-ste groeide hij nog 20 centimeter. Nou, bijzonder verhaal. En in 1967 maakte hij een, een album, The All The Way. En dat album leverde me een nominatie op voor een Grammy Award. Dus ik denk het is toch een mooi moment om iets van hem te draaien. Van de, het album All The Way, de titelsong. Jimmy, je overleden gisteren. En uh, ja, misschien wist u het, misschien wist u het ook niet. De, de enige zanger die Madonna na een concert ooit aan het huilen gemaakt heeft. Dus de, de, hij roept wel emotie op met zijn specifieke stem. Iemand anders die ook emotie oproept, maar in een andere sfeer. Dat is Philip Katrien. Een bekende Belgische gitarist. En die heeft met uh, Philip Aarts en Karel Boulet en uh, Marcel Fink... een 2011 een CD gemaakt... Uh, Play Cool Porter en daarvan het nummer... Every Time We Say Goodbye. Nou, dat klopt dan, want het loopt tegen twaalfen. Dus ik ga hem gauw starten. Mijn naam is Auke Beuving. Als u denkt leuke muziek, luister u dan weer. 27 juli ben ik weer aan de beurt. En morgenavond tussen 9 en 11 is mijn filmprogramma... Every Time We Say Goodbye. Philip Katrien. Tot de volgende keer.